...spoor rond Utrecht zijn voorbij, dat de NS. Het treinverkeer van ernstig verstoord door een technisch probleem. Daardoor konden seinen en wissels niet worden bediend... ...waardoor het treinverkeer even helemaal stil kwam te liggen. Het technische mankement was snel opgelost... ...maar het duurde tot ver na de avondspits... ...voor de grootste problemen voorbij waren. Veel treinen reden niet en er waren ook flinke vertragingen.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 De bosbranden die al weken woeden in Australië hebben een leven geëist. In een uitgebrande auto is een verbrand lichaam gevonden. Verder is het vuur op verschillende plaatsen opnieuw uit de hand gelopen. Dat komt door de harde wind en de nog steeds stijgende temperaturen. Zo liep de temperatuur in Sydney op tot het record van bijna 46 graden. In de staat Victoria woedt al ruim een dag een kilometers brede brand die 45.000 hectare slaat. In de staat New South Wales woeden meer dan 80 branden en daar wordt het dit weekend waarschijnlijk weer warmer dan 50 graden.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 What to do? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Ibiza. Are you ready? just get you to trust me. trust me. If I stand behind you, will you fall back knowing that I'd catch you? Can you let go knowing that I'll keep holding on? Anything is possible, see, because now, instead of one heart, there are two. Instead of two halves, there are And even with all this dichotomy, though positive it may be, I want us to be two lives that will become one. And it's simple. Just reach out to me. If you're Please Please hey, hey, hey. Reach out to me. Reach out to me. Reach out. Hey, Reach me when you need someone to hold on to. I'm along with you. Uh -huh. By your reach out to me when you need someone to hold. Voor 9 uur gepasseerd Groovy muziek, lekkere hout Oftewel, het op de radio Ja, je hebt onze week weekje moeten missen Maar ja, dat betekent ook dat we dubbel zo hard terugkomen En ik vond dit al een mooie klapper hoor, om mee te beginnen Gewoon lekker op de achtergrond, nog zo'n klapper Oeh. En ja, wat hebben wij vanavond allemaal in de line-up staan Niet het kuikertje piep, daar, dat ga je niet horen ook geen dopinggebruik van een of andere wielrenner ga je ook niet meekrijgen, maar wel. Pacha Festival komt weer naar Amsterdam toe. Wanneer, waar? Ik heb het allemaal op een rijtje voor je gezet. Ja, er zijn internationale DJ-sterren bevestigd voor Dancefair 2013. Heb je nog geen enkel idee wat dat is? Daar ga ik je straks meer over vertellen. En ja, je hoort al de Pacha. Nou heb ik hier nog een man. Eric Morello, de headhunter van Subliminal. Die gaan naar Amsterdam komen. Naar een nieuwe club. Een nieuwe locatie. En ja. Ik heb er natuurlijk alle nieuwtjes over. Verder heb ik nog een heel sappig nieuwtje. Sappig in Roog en Erikie. Waar wanneer? Ik zeg gewoon lekker blijven luisteren. Tot die klok van tien. Want dan hebben we daarna een mix. Een lekkere mix. Welke dat is. Dat hou ik nog even geheim. Gewoon lekker blijven luisteren. En natuurlijk je zit er al klaar voor. De one and only see it party guide. Anders als anders, maar gewoon net lekker. Een favoriet van mij die je vaker gaat horen. Duke Damon, featuring AMA en Mnek. Niet jou 100%. Geloof me, dit gaat de klapper van je welste worden. Deze zomer. Op vele stranden te horen, maar nu al bij See It. Dit is jouw See It op 106.9. 104.5 en natuurlijk via ons digitale televisiekanaal. Look that you listened I want be the one you call every day and night Are you gonna be the one who's always gonna treat me right And when we get together turning down the lights Need you 100 Need you 100 uh. I wanna be the one you tell all your friends about Baby, The one you just can't do without You gotta give me everything Baby, In no doubt Give me 100 Need you 100 Need you 100% van plaats. Duke de Mol, featuring Amy en Emnek. Need you 100%. Hierbij zie je het op jouw CFM's antwoord... ...en onze mailbox. Hij explodeert gelijk. Wat een gave plaat hoor ik hier... ...van Juliette. Ik zie hier een mailtje van Ramon binnenkomen... ...en Ramon zegt... ...oh, deze zou ik ook zo graag willen draaien... ...in mijn wc. Ik zeg... ...je hoort er vaker hierbij, zie je het... ...en zoek hem op op b -port. Ja, dan gaan we door met het eerste nieuwtje van vanavond... Hartje Festival komt 18 mei naar Amsterdam. Op zaterdag 18 mei zal het merk met de wereldberoemde Kersen voor de tweede keer aanmeren bij het Java-eiland in Hartje Amsterdam. De unieke locatie met de skyline van de stad als extra decor. Dit diende vorig jaar als ultieme plek voor de première van het festival van 's club. Een prachtige setting, artiesten van formaat, typische pizza-kenmerken zoals de hippie markt. En een heerlijke voorjaarszon zorgde ervoor dat Pacha-festival door veel bezoekers als hoogtepunt van het festivalseizoen werd bestempeld. Ja, wil je de Aftermovie nog zien? Dat kan altijd natuurlijk. Die zaten er overal op internet. Ja, net als vorig jaar zal alles uit de kast worden getrokken om een waardige opener van het zomerseizoen te zijn. Een zorgvuldig uitgebalanceerde line-up, hoog productielevel, mooie aankleding en Pacha Entertainment... Er wordt niks vergeten, zodat jij en je vrienden zorgdragen voor de belangrijkste factor, een topsfeer. Ja, de kaartverkoop die is afgelopen zaterdag 12 januari om 10 uur s ochtends begonnen. En ja, de early bird tickets waren exclusief beschikbaar bij de 538 ticketshop. Ja, alleen deze week was het mogelijk om de tickets aan te schaffen met 10 euro korting. Vanaf deze zaterdag 19 januari start de reguliere verkoop. ...en kun je ook terecht op www.patjafestival.com. En natuurlijk ook via alle primaire vestigingen in Nederland. Ja, dan is er iedere honderdste kaart die verkocht wordt... ...zal een automatische VIP-upgrade voor twee personen krijgen. Inclusief locker met Pacha Kudiebek. Dus houd de Pacha Festival Facebook goed in de gaten... ...want daar zullen regelmatig namen bekendgemaakt worden van de gelukkige winnaars. Ja, de line-up en meer info... Het is zeker dat we verschillende areas voor iedere Pacha-liefhebber wat wil bieden. En veel artiesten aankomend seizoen regelmatig achter de deksel van de Pacha-jebiedza te vinden zullen zijn. De lijnen van Pacha Festival 2013 maakt de organisatie stap voor stap bekend. En ja, die zullen wij hier ook bij je ziet, zeker presenteren. Dus, zet het vast in je agenda, haal vast de kaarten. Pacha Festival, zaterdag 18 mei 2013. Van 1 uur s middags tot 11 uur s avonds op het Java-eiland in Amsterdam. Wil je meer informatie? Ga dan naar de Facebook-site of www.patchafestival.com. Tot zover dit nieuwtje. Gauw door met nieuwe muziek. En dat gaan we doen met Dave Avila. Breaking Your Fall in de Sick Individuals Remix. Daar krijg je het een potje warm van hoor. De nieuwe Sander van Doorn. Joy Energizer. Ik mag toch wel zeggen, dat is de 2013 versie. Want wie kent hem niet van vroegere tijden? Oh, wat een feest was dat. Joy Energizer, daar ga je een stuk harder op. En ja, daarvoor hoorde je Dave Avila met Breaking Your Fall in The Sick Individuals Remix. Ja, en dan is het je vrijdagavond en dan denk je van, hé... Hey, wat gaan we straks doen? Nou, dan heb ik straks rond die klok van tien voor tien natuurlijk. De one and only seed Guide voor je. Maar ik heb ook nog een nodige nieuwtjes, want ja... Er zijn internationale dj Sterren staan voor Fair 2013. Ja, mocht je nog niet weten wat het is, Dancefair, het evenement voor DJ's, producers, dansondernemers en muziekliefhebbers... Maak zich klaar voor haar tweede editie in de jaarbeurs Utrecht op 16 en 17 februari dit jaar. In tien hypermoderne conferentiezalen zullen een honderdtal aan workshops, panels en seminars over DJ, producer en evenementenorganisatie vak aan bod komen. Artiesten van wereldfame zoals onder andere Nicky Romero, Lebek Luke, D-Block en Stefan. Frontliner Kaiser Disco en Mark Romboy zijn reeds, uh, bevestigd om hun fans te woord te staan en te inspireren tijdens workshops over het produceren van muziek. Ja, Danceware is er voor iedere DJ en producer. Zowel de aspirant als de professional. En muziekfanaat in het algemeen die hun kennis van de snelst groeiende muziekstroming willen verbreden. Naast de talrijke seminars en workshops biedt Dancewear een imposante beursvloer. Vol DJ en producer van befaamde producenten zoals Pioneer, Native Instruments, Reloop, American DJ en vele andere relevante merken. Ambieer je een carrière in de evenementenorganisatiebranche. Dan kan je terecht bij de veel aanwezige exposanten op het gebied van eventmanagement. Desverre geeft de mogelijkheid om de bezoeker een kijkje in de keuken te gunnen van artiesten die tot de wereldtop behoren. Waaronder de razend populaire DJ-producer Nicky Romero. Hij zegt dus, ik vind het superleuk om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden van mijn fans. Een aantal jaren geleden had ik zelf nog ontzettend veel vragen over productietechnieken en het artiestenvak op zich. Wat er allemaal bij komt kijken en hoe mooi en soms ook zwaar mijn weg waar, uh, naar waar ik nu ben is geweest. Ik heb er veel zin in om voor het tweede jaar op rij mijn kennis te kunnen delen tijdens Dancefair. Al dus Nicky Romero. Ja, Norman Soares, organisator van Dancefair, legt uit. Dancefair is voortgekomen uit onze eigen passie voor elektronische muziek. We zijn zeer dankbaar voor het enthousiasme van de meer dan 80 professionals uit de industrie. 70 platenlabels en de bedrijven die zich presenteren op de beursvloer. Zij zien ook hoe belangrijk het is om kennis over te dragen aan de motor van de industrie. En ja, in zijn opinie is dat nog altijd de ambitieuze DJ en producer... die dag en nacht struint naar de nieuwste tracks... en hard moet sparen voor de juiste apparatuur. Ja, volgens Soares komen veel bezoekers in hun eentje naar de jaarbeurs op 16 en 17 februari dit jaar. En ja, opvallend was dat veel bezoekers op eigen houtje naar Utrecht kwamen tijdens de eerste editie... Ja, en hij vindt het mooi te, uh, om te zien dat er via de social media kanalen veel connecties worden gemaakt. Ze hebben daarom uh, samen met uh, DJ2DJ.nl een waanzinnig mooie ruimte vrijgemaakt waar bezoekers en ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. Ja, en tevens Dancefair staat ervoor om connecties te maken. Je hebt helaas wel toegangskaarten nodig, maar ja, het moet allemaal betaald worden. Toegangskaarten voor Dancewear zijn te koop bij alle primaire winkels en online via www.dancewear.nl. Een Dancewear dagkaart bedraagt 30 euro en een weekenderkaart voor beide dagen 50 euro. Voor het volledige Dancewear programma ticketsverkoop en overige informatie check www.dancewear.nl. Gauw door met nieuwe muziek en dat doen we met Fairplay. I can't stop. En dat gaan we voorlopig ook nog niet doen hoor. Tot een 11 uur, de heetste beats. Op jouw enige echte Siemens antwoord. Dit is Sie Op het label McFash Maar dit is nieuwe muziek Dit is de Mark Benjamin remix En ontzettend lekker Er staat ook onder andere de Blaster Jacks remix Maar deze, dit is toch wel mijn favoriet Mark Benjamin, hierbij zie je het En ja, dan gaan we toch echt kijken naar Eric Morillo, Want hij komt in Club Amsterdam Zaterdag 2 maart 2013 Noteer deze datum Plak die Pak die dikke steeft uit je bureau laden en gebruik je agenda als doelwit. Want met de komst van een van de meest passionele artiesten die de DJ wereld rijk is... en met het openen van de deur van een volledig nieuwe locatie in Amsterdam... is dit gewoonweg een niet te missen nacht vol fantastische muziek... een internationale vibe, ongeremde energie en niet te vergeten een legendarische show. Get ready! Op zaterdag 2 maart 2013 komt Eric Morillo namelijk Club Amsterdam, openen en inwijden... Ja, je hoort het goed, een nieuwe evenementenlocatie in Amsterdam, die zijn première, oftewel de opening binnen de danszien, viert met een van 's werelds grootste artiesten. Achter de deks Erik Murillo en he's back. En net als de voorgaande jaren is het Luxury event die ervoor zal zorgen dat de avond als onvergetelijk de boek in zal gaan. Ja, Club Amsterdam is gevestigd op de vierde etage van de Amsterdam Arena. Een volledig nieuwe, fantastische en unieke locatie met de capaciteit van ruim 1500 bezoekers. Een locatie waar de Nederlandse evenementen zien naar gesnakt heeft. Introduceren van Eric Murillo doet de organisatie niet meer. Zijn avonden zijn legendarisch. Waar hij achter de desk verschijnt is het feest. En de afgelopen jaren heeft zijn grote fanbase... dat zowel in Nederland als ook op de woensdagen... in de Pache Ibiza onverminderd kunnen ervaren. Het is alweer even geleden dat de grote kleine man ons nationale grondgebied betrad... Dus dat maakt zijn aanwezigheid alleen nog maar specialer. Gewoon weg niet te missen dus. Let's count down to what will turn out to be a legendary night. Ja, de kaartverkoop is een race van start gegaan en uit de startblokken geschoten. Tickets zijn verkrijgbaar op Ticketscript en bij alle free record shops. Ja, dus in de agenda. Eric Murillo at Club Amsterdam, oftewel de Amsterdam Arena. Zaterdag 2 maart... En de kaarten verkopen in de pre-sale is 39,5 euro. Hij begint om 10 uur te draaien en om 5 uur is het hele feest tot een einde gekomen. Wil je eens meer weten? Ga dan naar de website www.luxury-events.nl of je kunt natuurlijk ook even kijken op de Facebookpagina. Tot zover de nieuwtje. Ga door met nieuwe muziek en dat doen we met Nelski, Janet yeah, Conna. Nog meteen, de one and only party guide. Hier op jouw zieven standport. Hou hier. We hebben zo'n woord, de klok van 10 voor 10 gebaseerd. Dat kan maar één ding betekenen. The one and only See It Party Guide. Het zijn niet veel feestjes deze week. Ja, januari, hand op de knip. Maar ik heb de krenten uit de pap gevist, dus ga ervoor zitten. Waar moet je bij zijn? Ja, je kunt vanavond naar Superstars in de escape in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom, dus je kunt het gewoon lekker volledige uitzending van Sears blijven luisteren, want zometeen na de klok van 11 uur, of na 10 uur moet ik zeggen, dan heb je de Funky year Mix. En geloof me, het is meer dan de moeite waard om te luisteren. Maar terug naar het feestje Superstars. Voor 10 euro exclusief 4 ben je binnen. Of aan de deur ben je 16 hele euro's kwijt. De kaartjes zijn te koop via Paylogic en de line-up. Zeg eens over Fonation, oftewel Tobias Kamman en Nikolai Onsaks. Output deep and Deephuis Diephuis, uh, Fedor Lim, Joko, Mark en Marcus. Juvenice en Katje. En ja, het wordt gehost bij MC Clark Kent. Ja, je kunt vanavond ook naar Hey. En ja, dat is in studio 80 aan het Rembrandtplein nummer 17. Lekker dicht bij de scheep. En ja, de line-up die ligt er niet om. Michel Dahai, hemzelf. Christian Burghart. En ja, in Studio 2 vind je Timothy Watt, Caspar Noel en Pit. De kaartverkopen is 12 euro exclusief via in de voorverkoop of 15 euro aan de deur. Ja, dan gaan we naar de zaterdagavond. Dan vind je Club MTV, de Pitch Perfection Edition. Waar? In Club Air in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom en tot 5 uur gaat het feestje door. De kaarten kosten 10 euro in de voorverkoop of aan de deur 15 euro... The line-up in Air 1 staat the party squad, Jasha, Kees and Weiss, Tiroler Rink, Abstract and Soho. And the host is Dan Steesel. In the Air 2 je Kimberly Ramirez, Vaya Laurus, Modified Beats and MC, Me, Explosion, Under Control, Quincy, Mariano and Luciano, Kitchenau. And the MCs are Jennifer Cook and Rich, Tim West on Sex. Ja, zoals elke zaterdagavond vind je ook het feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom. En ja, de kaarten zijn elke week 16 euro aan de deur. Deze week is natuurlijk naast de resident DJ Raimundo ...Mark Benjamin te, te gast. De sexy Mr. Eson Saks, MC Fika Kova. En in de urban eclectic at deluxe vind je Martino Rosso. Ja, dan gaan we naar het laatste feestje, maar toch wel het feestje wat ertoe doet deze... Zaterdagavond Dan hebben we het feestje Crazy Town Ja, dat zou je zeggen Crazy Town, waar gaat dat plaatsvinden? Nou, het begint al om drie uur smiddags In de Molenheide Ja, waar is dat? Ja, dat is gewoon lekker in schijndel Wie kent het niet? Kaarten zijn in de voorverkoop te koop via Logic. Wat ze gaan kosten, dat is niet bekend Maar de line-up, die ligt er niet op Sidney Samson Barton Gonzalez en MC Chen Epster en MC Roga, Kreekor Zoto, Billy de Tick Kid, Beast Jackers LaFuente en MCG en de Tim MC Ambush. Tot zover de Partykite... van deze week. Volgende week meer. En nu eerst door met een keiharde knallen van je welste... Oliver Twist. Hij is weer terug met een plaat. En niet zomaar eentje. Tree Chase. Hij komt binnenkort uit. Mix mesh. En geloof me. Ik zou je gaan nu niet te hard zetten. Oh. Want ik weet niet of er jouw speakers het aan kunnen. Zometeen! Na die klok van 10. De Funk DJ Mix. Hou me hier!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 De Italiaanse fabrikant van de Vira treinstellen stuurt 30 monteurs naar Nederland. Na een reeks incidenten rijdt de hoge snelheidstrein in elk geval tot en met maandag niet tussen Amsterdam en Brussel. Vandaag en morgen worden in Nederland testritten gemaakt met de Vira. Er hangen camera's onder de treinen om beter te kunnen beoordelen wat er aan de hand is. Gisteren werd bekend dat de bodemplaten van de treinstellen door ijsvorming beschadigd raken. En vandaag werd een deel van zo'n bodemplaat aangetroffen naast het spoor in België. De grootste problemen op het spoor rond Utrecht zijn voorbij, dat meldt de NS. Het treinverkeer van en naar Utrecht raakte tegen vier uur vanmiddag ernstig verstoord door een technisch probleem.